Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer duidelijk over de schietpartij op de drie Nederlandse militairen. Ze waren op oefening in de Amerikaanse stad Indianapolis afgelopen weekend werden ze voor hun hotel beschoten. Eén van de militairen overleefde dat niet. Een lokale krant is via de politiepapieren erachter komen wat er die avond gebeurde. Occurred. De drie militairen gingen s'avonds met elkaar op stap. Daar kregen ze ruzie met een groepje Amerikanen. Die zouden eerder op de avond ook al ruzie hebben gezocht met anderen. Uiteindelijk ...reden de Amerikanen weg in een pick-up truck... keerde weer om en beschoten toen de militairen op de stoep van het hotel. Er zit voor de schietpartij een man van 22 vast. Een Kamerlid van de VVD stopt ermee. Daan de Neef is boos op zijn eigen partij en vindt het niet oké okay hoe de VVD de asielcrisis aanpakt. Vorige week werd besloten om minder vluchtelingen naar Nederland te laten komen. Dat gaat echt te ver, vindt hij. Hij had gehoopt op meer medemenselijkheid. En dus geeft hij na 18 jaar zijn plek in de VVD op. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft bij een klimaatdemonstratie te hard ingegrepen. Twee jaar geleden voerde een groep actie tegen het klimaatbeleid. Ze lijmden zich onder meer vast aan een kruispunt. Een deel van hen weigerde uiteindelijk te vertrekken... waarna Halsema ze met een bus naar een ander deel van de stad liet brengen. Volgens de rechter ging dat te ver. En de doelpunten vlogen je gisteravond om de oren. In de eredivisie zijn gisteravond twee inhaalwedstrijden gespeeld. PSV won van Volendam. PSV is veel sterker dan de tegenstander. Kan nu ook uh, een hartelust zijn. Dit is een mooi moment en misschien wel een heel belangrijk moment. Cody Gakpo gaat naar de kant. Hij krijgt een enorme applauswissel. Het publiek gaat staan en geeft hem dus een enorme applauswissel. En ik betwijfel of we hem nog in het rood-wit van PSV terug gaan zien. Want een paar Britse clubs zitten op hem azen, want Gakpo gaat doen, weten we nog niet. Gisteravond had hij in elk geval een goede avond. Hij schoot er drie in. PSV won uiteindelijk met 7-1. En ook in Twente ging de een naar de ander de in. De Tukkers wonnen met 4-0 van Excelsior. Het weer. Vandaag begint officieel de herfst, maar daar merken we niet zoveel van. Er is flink wat zon en de temperaturen zijn ook aangenaam. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwouden-Rijndijk en en arensveen staat 5 kilometer file. A7 hoorn tussen Afrit-Averhoorn en Purmerend Noord 3 kilometer. Op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom tussen Wouwbrug en Leimuiden 6 kilometer file. En dat was het. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. There is no, no, voglio più difendermi. Supererò dentro di me I miei momenti più difficili, per te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 talking about? Am I ready? You don't figure it out to be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now, 'cause I want it. That's what talking about. Am I ready? You don't figure it out to be loved, to be loved. How am I supposed to love somebody else when I don't like? I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That That's why I'm asking you, <laughs> cause you know I've been Do. think i'm ready who think you like that think you like that when i clap back like that let me know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 Perfect. feel like picking up my bones So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Nothing at all Woohoo, nothing at all Woohoo, nothing at all ZFM maakt een naam The van de zon schijnt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 of the sky. Comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them every. Tell me no more lies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 Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, maliziosa massa fratelera, vado a un super burno un po' come te, e poi che ha vestiti speciale, che in un altro no non c'è, che idea, vale idea, non vedi Eidea, ti sento lei lunga la gara sale lei ti fa girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi, scusa, in fondo scusa tu che dai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 Zeeuwen, en boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En boven. idea, boven. En boven. En boven. En boven. En boven. En idea, En boven. En boven. Ik heb geen fondos, goza okay, en cambio, toek che daai. Kedem. Kedem. Zee FM, met een hoofdletter z. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brandnatuurgebied De Peel in Limburg is onder controle. Tot nu toe is er zo'n 40 hectare aan natuur verbrand. Het nablussen gaat nog dagen duren. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is afgelopen nacht een explosief afgegaan bij een koffieshop. De gevel bij de koffieshop liep flinke schade op. Er is niemand gewond geraakt. Meerdere bewoners moesten vanwege de explosie hun woning uit. China heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Dat concludeert de VN in een lang verwacht rapport. Volgens de rapporteurs worden Oeigoeren willekeurig vastgehouden en structureel mishandeld. Het weer, flink wat zon bij 22 tot 26 graden. Als jij je zo verlaat, dan kan ik blijven dromen. Maar het is beter dat ik.